Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling 1 wist vond een man om het leven. Een vrouw werd opgepakt. In de vestiging in Middelburg wonen mensen met psychische problemen of met een verslaving. Begin augustus was er ook al een steekpartij bij Emergis. Toen in de vestiging in Oostburg. Daarbij raakte een bewoner gewond. De politieke partij van Sylvana Simons heet niet langer artikel 1, maar bij 1 met het cijfer 1. De rechter bepaalde in juni dat de partij van naam moest veranderen omdat artikel 1 te veel lijkt op de naam van een antidiscriminatiebureau. Simons deed in maart met artikel 1 mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, maar haalde geen zetel.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 Op de NK-afstanden schaatsen in Heerenveen zijn afsluitende duizend meters gereden. Bij de vrouwen won Jorien Termors... die eerder ook de titel haalde op de 500 en 1500 meter. Bij de mannen won Kai voorbij. Jorrit Bergsma heeft zijn titel op de 10 kilometer geprolongeerd. Hij was ruim twee seconden sneller dan zijn grote rivaal Sven Kramer. Bij de vrouwen ging het goud op de 5000 meter verrassend naar Antoinette de Jong. Het weer, vanavond vooral in de kustprovincies nog een enkele bui. De wind neemt verder af... Minima vannacht tussen 3 en 10 graden. Lokaal kans op vorst aan de grond. Morgen veel bewolking met lokale bui, maar ook af en toe zon. En het wordt 10 tot 15 graden. Tot 12 graden herstel. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Ik ben Johnson Haokhaar van de ANWB. Er staan momenteel geen zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zandvoort. Een zomerhit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 We beginnen vanavond met Schubert en wel Schubert was natuurlijk een grote liederencomponist en daar gaan we nu een prachtig voorbeeld van horen. Uit de cyclus der Schöne Müllerin opens 25 D795 eh, horen wij Wohin. Het wordt gezongen door Christian Gerhaer. Ik hoor ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell, quell, ihn zum Tal rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde nicht wie den Rat mir gab, ich mußte auch hinunter mit einem Wanderstarb. Ich musste auch, Immer weiter und immer im Bache nach und immer frischer rauschte und immer heller der Bach und immer frischer rauschte und immer heller der Bach. Ist das denn meine Straße, ob ich dein sprich, wohin, wohin? Sprich wohin Du hast mit deinem Rauschen Mir ganz berauscht in Sinn Du hast mit deinem Rauschen Mir ganz berauscht in Sinn Was sag ich denn vom Rauschen Das kann kein Rauschen sein Es singen wohl die, die Tief unten in den Rhein, es singen wohl die Nixen tief unten in den Rhein. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich wach. Es ging ja müde in jenem klaren Bach, es ging ja müde der klaren Bach, laß singen Gesellen, laß rauschen und wandere fröhlich nach, fröhlich nach, fröhlich nach. Verder met een componist die we nog niet eerder in dit programma hebben gehad. Hij is wel wereldberoemd, vooral na het uh, huwelijk van Willem-Alexander en Maxima natuurlijk. Uh, het gaat in dit geval over Astor Piazzola. Uh, bekende componist van onder andere echte originele Argentijnse tango's. Maar nu iets heel anders. Uh, Muerto del Angel, zo heet het stuk... Uh, dit is geschreven dus door Astor Piazzolla. En het wordt gespeeld door Jan Vogler. Of Vogler. Ja. En die speelt viool. wat aanvullende informatie over het afgelopen stuk. Het werd gespeeld door Bill Murray, Jan Vogler en Friends. En eh, dat bestond uit een viool, een cello en een piano. Het stuk was van Piazzolla De Dood van een Engel. En eh, het komt van een nieuwe release, een nieuw album. Eh, dat heet New Worlds. Goed, dan gaan we nu verder met Karel Maria von Weber. En van hem gaan we een Klarinetconcert draaien en wel het klarinetconcert nummer 1 in F majeur opus 73 deel 3. En dat heet Rondo Allegretto. Het wordt gespeeld door Rafael Sever en die speelt de klarinet. En het, uh, hij doet het samen met het Duits symfonieorkest onder leiding van Aziz Shokakimov. live opname. Dus applaus voor die man. We gaan verder met het vierde stuk. En dat is de sonate in bes Majeur deel 3. Larghetto. En die is geschreven, die sonate, door Alessandro Bezazzi. En eh, krijgt nu krijgt u weer eens een, een heel ander instrument in de hoofdrol te horen. Dat is wel mooi. Eh, Henri Michel Garcia speelt trombone. En hij wordt begeleid... Door het Ensemble Neofonia onder leiding van Benjamin Garcia. Dat is toch een instrument dat je niet zo vaak in een solo rol hoort in de klassieke muziek, de trombone. Goed, dit keer dus wel en ik vond het wel heel apart klinken. Een combinatie van een trombone met een klaverzimbel, Prachtig. We gaan naar weer een heel ander solo instrument. En eh, een componist die daar vrij veel voor geschreven heeft, was natuurlijk de heer Johan Sebastian Bach. En we gaan eh, van hem nu luisteren naar de cello suite de cello suite nummer 2 in d mineur BWV dat betekent Bachs werken 1008 uit uh, dat stuk gaan we deel 4 beluisteren de sarabande en hij wordt gespeeld op cello door Richard Narroway Maar als je een klein beetje een uh, idee hebt hoe een cello in elkaar zit. Dan weet je dat op zo'n manier uh, cello spelen geheel niet makkelijk is. Fantastische en mooie muziek. Ja, je moet ervan houden. Maar ik vind het wel erg kunstig wat deze meneer deed op dit prachtige instrument. Verder weer met een componist die u ook niet zoveel zal zeggen. Mij ook niet. Nog uh, voordat ik dit stuk hoorde. Uh, maar uh, we hebben weer zo'n onbekende... Uh, Componist voor u te pakken. De sonate voor viool en klavesymbol. Weer een mooie combinatie. C mineur, deel 3: het avatuoso. Het is geschreven door uh, Johan Georg Pisandel. En het wordt gespeeld door uh, Rachel Podger of Rachel Podger en het Brecon Baroque Ensemble. Weer iets uh, heel anders nu en hier zit eigenlijk een klein leuk verhaaltje aan vast. We gaan naar de symfonie nummer 94 in G-majeur uh, van frans Jozef Haydn. En uh, daaruit het Andante, maar er is iets uh, te vertellen tenminste vroeger op... Uh, Muziekles is mij daarover een verhaaltje verteld. En dat vertel ik u dan graag ook. Deze symfonie heeft als bijnaam de symfonie met de paukenslag. Miet den paukenschlag. En er werd uh, mij altijd verteld dat dat gedaan was. Haydn was toen de tijd natuurlijk hofmuzikant. Moest stukken schrijven voor de keizer. En uh, ook concerten geven aan het hof. Alleen uh, de welopgevoede dames... Die eh, vielen vaak bij die concerten in, sla in slaap. En heiden werd daar op een gegeven moment zo verschrikkelijk kwaad over. Dat hij denkt ik zal ze eens eventjes te pakken nemen. En hij begon met een heel lieflijk themaatje. Waarbij de dames dus inderdaad in slaap sukkelden. En dan vervolgens gaf hij, liet hij het orkest een keiharde knal geven. Met een uh, grote klap op de pauken en het hele orkest. En toen schrokken de opgevoede dames weer wakker. Nou, luistert u naar het Andante uit de symfonie met de paukenslag. mij u nog te vertellen dat het de uitvoering was van het Slovaaks Symfonieorkest onder leiding van Alfred Scholz. We gaan verder met het uh, strijkkwartet in F-majeur, M35. En daaruit het eerste deel, het Allegro Moderato. En de componist is Maurice Ravel. En uh, dat wordt uitgevoerd door het Kator van Kuik. van het strijkkwartet gaan we weer naar de cello. En wel, de cello sonate nummer 3, opus 66. En daar uh, de opus 69 niet liegen. Um, daaruit het derde deel het cantabile allegro vivace. De componist is Ludwig van Beethoven. Het wordt gespeeld door uh, Shani Di Luca. Die speelt piano... En Valentin Erben die speelt de cello. En zo zit het eerste uur van dit programma er alweer zowat op. We gaan nog even terug naar johan Sebastian Bach. En wel naar die kunst der fuge. De kunst van de fuga. Nou, De fuga voor de kenners, die weten dat. Dat is een thema. En dat thema dat wordt op diverse manieren verwerkt in verschillende partijen. Oorspronkelijk werd dat natuurlijk heel vaak gedaan op Klaverzimbel. En vooral op Orgel. Maar nu... Een hele andere combinatie. U gaat luisteren naar de kunst der Vugen BWV eh, 1080. En het is eh, gearrangeerd eh, voor Kamerorkest. En dat is wel heel erg leuk natuurlijk. U hoort het deel 1, het Contrapunctus. En het wordt gespeeld door de Academia Byzantia onder leiding van Ottavio D'Antone. Mm. En zo zit het eerste uur er dan inderdaad ook op. En gaan wij ons opmaken voor het tweede uur. We gaan even naar het nieuws van acht uur. En komen zometeen nog een heerlijk uur terug met mooie klassieke muziek. En het eerste stuk wat u straks gaat horen, dat is van de heer Mozart. Dat zeg ik u alvast. Ik zou zeggen, tot zometeen. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.